Ik een beetje last van uh, wat nostalgische gevoelens wat betreft dit programma. Dat komt omdat we dus nu even geen uh, live muziek hebben en dus gaan wij wat, uh, wat andere dingen doen. En ik denk, laat ik eens even een greep doen in het verleden en eens kijken wat ik allemaal tegenkom. Nou, ik kom best wel wat tegen. Dus het staat wel een beetje in het teken van alles wat wij in het verleden hebben laten horen. En dan met name eigenlijk de periode tussen 2012 en 2015, zo'n beetje die kant uit. Dat ga je vanavond wel een beetje veelvuldig hier voorbij horen komen. En daar hadden we dan ook meteen een voorbeeldje van. Want dit was 2014 de EP van Dandelion. Ja, je hoort het goed. Dat is de band waar PJ en Bond toen destijds deel van uitmaakte. En misschien zelfs ook nog een van de mensen die ooit die band geïnitieerd heeft. En de All-Year-Round, dat is een van de nummers die op die EP staat, de debuut-EP wel te verstaan. Um, ja, dat uh, kunnen we dan een beetje de lijn doortrekken. Dit is wel hagelnieuw en eigenlijk heb ik hem vorige week al gedraaid. Uh, ook omdat Roy de Smet, collega van mij, uh, bij de lokale omroep van Volendam-Edam op die maandag... en dat was vorige week maandag, dus niet de afgelopen maandag dat nummer al liet horen. Dus ik denk als hij dat mag horen, dan mag ik hem ook laten horen. Maar nu mag het echt, want vanavond uh, speelt St. Me in de zonneprijs. The corner, the my lover, me habits, me full. I'm feeling lonely I have Even leave in this world Filled with green Where one's called Is another man's pleasure And those are the laws of gravity Like oh laughed at the king's falling Never put your faith in secrecy Samson blinded by love for Delilah. How can one ever be in this world? So empty of morale, chivalry, and of justice. How can one ever believe in this world? So every so where one's small is another man's pleasure. And those are the rights, but the air's Girls don't cry, as a the that's key. Nou, ik denk hoef ik niks meer uit te leggen wat betreft dit nummer van Alaska uit 2012 met Politics. Stond op het album Actors and Liars. Het debuutalbum destijds. Eh, toch ook een magisch album in 2012. Want ik bedoel, ik draai dat album nog best nog wel eens af. En daar staat dit ook op. En actueel dat het is, jongens. Nou, dat, dat het lijkt mij ook. Op 29 oktober mogen we de hockey weer rood kleuren. En uh, direct uh, met uh, Alaska heeft dit ook nog wel een beetje te maken. Want uh, je hoeft niet ver te kijken bij de familiebond. Want vader Jaap gaat uh, waarnemend burgemeester zijn in Bergen. Dus dat uh, betekent dat we nog een uh, tweede muzikale burgemeester erbij gaan krijgen. Want uh, in Zandvoort waar we dit uh, programma maken uh, gebeurt het ook al. Dus uh, zo simpel kan het zijn. Daarvoor hoorde je trouwens Send Me Flowers... En In My Head Today. En vanavond zijn ze te zien en te horen tijdens de finale van de zonneprijs. En daar uh, zul je het een en ander over gaan horen wat, wat dat er gaat. Maar we gaan weer even terug naar het magische jaar 2012. Want daar blijven we eigenlijk in. Want dit kwam ook uit 2012. En dat is Fabian Dommers met The Girl You Love. point out the flaws we lie here in the dark cannot see our past if ever this day dawns we will be free at last here's the man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 of the slowest machine Like the gunshot that killed the queen Like the clockwork of the slowest machine Machine calm of the sea The twitch of an eye The final plea And the sufferings of the blind. He is the man who knows he can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 That killed the queen yeah. Yeah. Like the clockwork of the slowest machine Je hoort natuurlijk de overduidelijke stem van Dick Gwakman van One Clueless Friend. En die One Clueless Friend die is nog niet eens zo gek lang geleden actief geweest. Met het album uitbrengen van A State of Being. En dat uh, is een album, uh, dat hebben ze eigenlijk een beetje uh, ja, opgespaard. En nu is dat uitgebracht. Maar dit was veel eerder en dat uh, was uit 2014 met From the Sea. Het album waar ook From the Sea zelf op staat. Maar het openingsnummer van dat uh, album, dat is dit nummer. En uh, dat blijft nog in mijn ogen best een weergeloos nummer. Dus lijst er in wat ik hier even uh, gezegd uh, daarover. Want uh, ja, ik vind gewoon dat deze Dick Wakman een van de meest begnadigde songwriters is van uh, Nederland. En dat zeg ik niet zomaar. Dus dat is uh, even gewoon uh, die ik er uh, even bij heb uh, gehaald. Daarvoor hoorde je trouwens The Girl You Love van Fabiana Dammers trouwens ook een van de beste songwriters. Want dat kan dan ook. Staven 2008 was het jaar dat zij de grootprijs van Nederland wisten winnen. En twee jaar later zat ze ook bij ons hier in de uitzending. En dat is ook een paar keer uh, ook geweest. En 2013 was dat voor de laatste maal uh, geweest. Dus dat is ook alweer een tijdje terug. Dit is van veel recentere datum, dacht uh, uit uh, zo'n beetje 2021. Maar is wel heel erg leuk om naar te luisteren. Hier is Light by the Sea en Mr. Wonderman. bij mij eigenlijk in 2012 van alles en nog wat toegestopt doken dit album uh, Change the World or Go Home van The Cosmic Carnival Dat kennen we ze nog? Ja zeker wel uh, want toen maakten ze nog gewoon eigen muziek. Uh, ik moet dan toch ook een beetje, het, uh, een beetje de mening delen die ik ook een beetje heb met uh, Roy de Smet diezelfde en eerder genoemde collega bij mij die op de maandagavond tussen 7 en 8 bij de lokale omroep van Volendam-EDAM ook een programma doet en we merkten een beetje op dat, ja, dat het toch een beetje een soort moment van. Ja, wat is dat toch jammer? Dat die gasten gewoon geen eigen muziek meer maken. En dat ze een beetje verwezen zijn tot een coverband. En dat is begonnen met een Fleetwood Mac verhaal in de theaters. En daarna zijn ze eigenlijk van dat ja min of meer van dat predicaat nooit meer afgekomen. En misschien was het ook wel een beetje wel te makkelijk voor de Cosmo Carnaval. Een beetje enige kritische noten die ik hier kraak. Want. Dit bewijst dat ze uit 2012 toch wel degelijk ook hele goede muziek konden maken. En ja, wat er van die band is geworden, ik kan je één ding vertellen. Uh, Frank Schalkwijk, die ook op deze, dit nummer te horen is, die is op een gegeven moment uh, ja, heeft besloten om gewoon een eigen band te beginnen. Samen met nog een paar Cornuiten. Uh, Elephant. En die hebben een mooi contract bij Excelsior op zak. En bovendien is die band redelijk bekend in Nederland. Ja, das, dat uh, kan het ook maar zijn. Daarvoor hoor je trouwens Light by the Sea en Mr. Wonderman. We gaan een beetje op naar het interview wat ik heb uh, gehad. En dat was gisteren uh, met Annabelle. En Annabelle heet voluit Annabelle Flores. En dat heeft te maken met een EP die morgen gaat uh, verschijnen. En als het goed is, vanavond gaat zij ook spelen in Sinetol. En daar zal ongetwijfeld ook wat te horen zijn over die EP Niets is voor altijd. Nou, daar uh, gaan we ook mee beginnen met dat titelnummer. Dan het gesprek en dan als laatste de single die er nog bij hoort. Want die komt morgen daar ook bij uit. En dat is Wat Als. Dus uh, het komende kwartier Annabelle op de radio. Woorden vervagen. Hoor niet meer wat je zegt.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 Tot als verleden tijd Als wij twee nu samen zijn Ik laat je los en vind mezelf weer Aan de telefoon Annabel en Annabel heet voluit Annabel Flores. Uh, Annabel, Goedenavond, Goedendag. Ja, ja um, op het moment dat we elkaar uh, spreken, dan uh, is het uh, woensdagavond. Maar uh, als, jij, uh, als wij dit uitzenden, dan ben jij volop bezig met je eigen uh, ja, optreden in Sinetol, als ik het uh, goed heb begrepen. Inderdaad, dat klopt. Als een bus, in ja. Amsterdam. Ja, en ter gelegenheid waarvan is dat? Waarom je dat doet? Ter gelegenheid van het evenement dat ik uh, zelf organiseer, dat heet Sounds. Ja. En dat is, een, um, ja, is eigenlijk ontstaan vanuit de verlangen van mij. En um, ik heb het samen gedaan, samen georganiseerd met mijn manager Lisan. Ja. Um, uh, ...is ontstaan vanuit een verlangen om vrouwen in de muziekindustrie te supporten en, um, en, een, en een podium te bieden. Vooral opkomende vrouwelijke artiesten yeah. willen wij graag in het licht zetten en uh, een podium bieden. Yeah. En dat is uh, SheSounds geworden. Yeah, maar uh... Eigenlijk, er is best wel veel competitie ook in deze industrie... maar. Juist denk ik als je, als je vrouwen, um, als, als die elkaar supporten en bekrachtigen, en, en als je elkaar als vrouw het licht vindt, dat je, dat je zoveel verder kan komen. Ja, uh, meer de samenwerking opzoeken dan tegen elkaar werken, zoiets? Precies, precies. Ja. En ja. elkaar gewoon eren in wat ze wat zijn, en, ja. um, en, en met, met haar kracht gewoon eigenlijk de ander eren eigenlijk. en niet de uh, competitie. Ja, uh, maar uh, dat optreden, en dan komen we eigenlijk nu ook uh, op, het, uh, op het, de kern van de zaak, uh, zal toch ook in het teken staan van een EP en een single die je uitbrengt. Inderdaad, ja zeker. Want um, vrijdag komt mijn laatste single van mijn EP uit. En daarmee dus is mijn EP rond. Ja, wat als? Um, wat als ja. heet de single ja. die vrijdag uitkomt. Een ja. Ja. Uh, EP heeft niet zit voor altijd. Niets is voor Altijd. Uh, heb je ook een beetje daarover nagedacht? Uh, waarom je uh, die titel Niets is voor Altijd uh, bedacht hebt voor die EP? Ja, daar heb ik over nagedacht. Ja? Ja, ja want um, nou, het is ook een single uh -huh. op, op mijn EP, Niets is voor Altijd. En um, dat nummer heb ik gemaakt eigenlijk met het besef dat altijd alles veranderlijk is in het leven en um, dat geen moment hetzelfde is en dat we eigenlijk altijd moeten genieten van het hier en nu wat ik zelf nogal moeilijk vind en wat misschien als mensen wel het moeilijkst vinden. Um, want voor je het weet, ja, is, is het alweer anders en heb je zo'n fijn moment gehad en is dat alweer voorbij, maar het is juist de kunst, denk ik, om, om dat in het moment... ...daarvan te kunnen genieten. Ja, gebeurt dat in jouw ogen... ...en misschien in jouw directe omgeving... ...soms te weinig dat mensen dat doen? Nou, ik denk misschien dat het mensen-eigen is... ...of dat we in een maatschappij leven... ...waar het heel snel door, door, doorgaan is. Mm -hmm. um, en dat je eigenlijk vergeet stil te staan... ...bij de kleine dingen die er echt toe doen. En, um, en dat is wel, vind ik... ...heel waardevol. Ik merk bij mezelf als ik dat wel doe... Dat ik, als ik de kleine dingen, als ik daarbij stilsta, en um, ja, dat is zo vervullend. Ja. Van uh, nou, uh, mee te gaan in de red race. Ja, de, ja dat, dat, dat is ook wel een veelgehoord uh, verhaal in, de, in dat opzicht. Um, nou, heb jij een aantal singles al uitgebracht van, uh, van die EP. Uh, sta, staan er ook nieuwe dingen op die mensen nog niet kennen? Dat is wat als? Oh, dat, is, dat, is, dat is het slide stuk eigenlijk. Dat is nog, nog de grote onbekende. Die... Precies. Ja. Maar de andere heb je allemaal al uitgebracht als single. Ja, ja. ja de anderen zijn uit. Ja, zijn dat ook de singles die je al vanaf wat is het, 2024 al aan het uitbrengen bent? Uh, ja, dat klopt. Dat zijn die singles. Ja. Ja. De eerste was daarvan, Ja, Hoe was dat? Nou? Op een gegeven moment ben je met, met een van die eerste singles gekomen. Want dan... Maar ik, ik kan me voorstellen, dat kan best wel een drempel zijn geweest. Uh, en spannend ook om een eerste single te, uit te gaan brengen. Ja, enorm. Absoluut. Daar moest ik echt eventjes uh, aan wennen en gewoon echt gaan doen. Mm. En absoluut over een drempel stappen. Maar ik, ik, ik ben echt uh, ontzettend blij dat ik, dat ik die stap heb genomen en dat ik uh, in het diepe ben gesprongen. Ja, zat het dan altijd uh, er al een beetje in dat je iets met uh, muziek wilde gaan doen? Absoluut, ja, zeker. Het was altijd een stiekem droom... maar ik nam die droom nooit echt serieus genoeg. Maar ik ben heel blij dat ik dat wel ben gaan doen. Ja, uh, wat heeft jou ertoe gebracht om het, uh, om het te gaan doen? Nou, omdat ik merkte dat dat, dat, dat, dat hetgene is wat, ja, wat het meest vervullend is in het leven. Om echt je hart te volgen en om echt... dat waar, jij, waar jouw hart sneller van gaat kloppen... of waar jouw vuurtje van gaat branden... dat dat hetgene is wat je eigenlijk moet najagen. Ja. Niet niet voor lief moet nemen dat dat alleen een droom blijft maar ja. dat je het ook echt in de wereld gaat zetten. Ja. En daarover heb ik weer een nieuw nummer geschreven voor mijn tweede EP die oh, eraan komt na de oh, zomer. Oh dus, dus je zit niet stil in ieder geval dat uh, hoor ik dan wel. Nederlands Ja uh, Nederlands ja, ja, dat, dat is het uh, wat je wat je doet uh, ja. wat uh, wat wat brengt je ertoe om het uh, juist in je eigen taal uh, te doen. Nou, omdat, ja, Nederlands-talig dat is, Nederlandse taal is mijn moedertaal. Dat is de taal die mijn hart spreekt. Dus ja. Het is het meeste echt, het meeste puur, het meeste rauw. Daar zit niet zoveel meer tussen. Ik heb altijd het voorbeeld in Engels. Ik ben ooit begonnen met, met schrijven in Engels. Ja. En toen, um, toen zei mijn beste vriendin, ga in Nederlands schrijven. En dat wilde ik helemaal niet, want dat was echt naakt. Ja. Maar ja, uiteindelijk zit daar wel het goud, ben ik van mening. Omdat dat echt omdat dat echt een inkijkje in je ziel is. Ja. Ik vind dat zelf de mooiste kunstvorm als andere kunstenaars dat doen. Ja, want, opzoeken. Ja, want heb jij ook uh, muzikale achtergrond? Nou, ik, ik um, heb een jaar in Londen gestudeerd aan een muziekschool in 2021. Ja. De, uh, verder niet, niet veel. Nee, dus, dus je hebt wel enige muziek, muzikale kennis en bagage en, uh, en opleiding in ja. dat, dat, dat opzicht gedaan. Ja, en uh, daarnaast doe ik ook heel veel intuïtief. Uh, ja, op gevoel dus. Uh, goed, uh, dan, dan is de, de, je zegt het al, hè, de, de, de EP uh, is uit. Maar je, ik hoorde net van dat je alweer bezig bent met een tweede EP. Uh, gaat die, ja. hoe, hoe anders gaat die zijn ten opzichte van die eerste? Ja, die is best wel anders. Dat is echt wel weer een andere energie. Een andere, meer drive, iets meer power, iets meer rauwer, iets ruiger. Iets, ja, ja. dat is lastig om woorden aan te geven. Maar ja. het is wel weer een andere, ja, echt een voorwaartse, um, soort nieuwe... Prachtige energie, zou ik zeggen. Ja, want omschrijf je muziek eens? Wat, uh, wat moeten we daarbij voorstellen? Wat, uh, wat kunnen mensen verwachten van jou? Als het om muziek nou, ik, maken gaat. Ik denk dat ik wel een artiest ben die, die de kwetsbaarheid niet uit de weg gaat. En ik denk dat daar mijn kracht ligt. Ja, oké. Okay. Ik, kijk, ik kijk dingen aan, ik, ik, ik snijd ze aan en ik schrijf erover. En ik ben niet bang om dat uit de weg te gaan. En ik denk dat daar. Dat is soms ook confronterend. Maar ja. ik. Ik vind zelf dat daar wel het, het, ja, het goud zit. Het mooiste, ja. meest precaire stuk van het mens zijn. Ja, uh, hoe zijn de reacties uh, van wat jij brengt als muziekmaker? Ja, mijn familie en vrienden die zijn enorm trots. En uh, die, die zijn mijn grootste fans. En, ja. um, en daarbuiten hoor ik ook mooie geluiden. Dat, dat, dat het mensen raakt en... Um, en dat ze het mooie muziek vinden mm. en um, dat ze het uh, gedurfd vinden en moedig vinden. En um, dat is hartstikke leuk om te horen. Krijg je er ook energie van? Absoluut, dat geeft mij ook uh, ja, extra drive om door te gaan. Dat het dus bij mensen aankomt en dat ik mensen kan raken. Dat... Daar doe ik het wel voor. Ja, want ik vind dat het mooiste wat er is. Als ik mensen iets kan laten voelen. Ja. Dan komen we ook een beetje aan het slotstuk van dit gesprek. Waar kunnen mensen jou vinden op het Wereldwijde Web? Mensen kunnen mij vinden op Instagram. Onder de naam Annabel Flores. A-N-A-B-E-L-L-E Flores. l o r i s En op Spotify. Onder mijn naam Annabel. En dan... Kan je vrijdag mijn nieuwste single luisteren? Wat als? En anders kan je intypen, niets is voor altijd en dan komt mijn EP als het goed is naar boven. Zeg even niets, blijf stil maar vergeet me niet voor even altijd, mijn lief. Dat is wat ik wil, het liefst. Was voor ons bepaald Of was jij ook verdwaald Ons hoofdstuk niet afgemaakt Of simpelweg slecht vertaald Gaf jou een stuk van mij Gaf mijn hart en we lieten weer los Geen verloren tijd als je belt En het uh, nummer wat je hebt uh, gehoord, dat was Wat Als. En dat komt van een EP die uh, ja, morgen uit uh, wordt gebracht. En daar zal dit nummer ook op uh, staan. Niets is voor altijd. En uh, we gaan weer verder met een stuk Nederlands -talig. Deze jongens die zijn ook geweest in april van 2024. Dus dat is wel even een tijdje terug. En ik weet zeker dat ik Leon en Marcus daar wel een plezier mee doe. Want dit is de autoriteit en... Je moeder! Ze heeft veelste lange tenen, verliest vaak het geduld. Maar dat is vanzelfsprekend iemand anders de schuld.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 Van wie ik onvoorwaardelijk veel hou. Ja, je moeder is een OOR degelijke vrouw die ik als een steun en toeverlaat beschouw. zelden mopperen of schelden Ze is in wezen de redelijkheid zelf. Behalve dan als je iets te hard koud of niest Dan is het logisch dat ze plots haar zelfbeheersing verliest Ze neemt geen blad voor de mond Ze heeft het hart op de top Ze steekt haar hand in eigen boezem En voelt dat er iets niet klopt Dat gouden hart, dat werd gestolen dus nu zit ik met bereid reet op hete kolen Want je moeder is een oer degelijke vrouw Van wie ik onvoorwaardelijk veel hou Ja, je moeder is een oer degelijke vrouw Die ik als een steun heb toe verlaten beschouw Kom op allemaal! Ja, je moeder is een oer degelijke vrouw Van wie ik onvoorwaardelijk veel hou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 I wanna drive the highway Zandvoorts verhaal dit. Want uh, Bodien Monet komt uit uh, Zandvoort. Of tenminste woont in Zandvoort. Ze komt uit Haarlem. En uh, ik had uh, vorige week een gesprek met haar. En bovendien, uh, we zijn erin geslaagd om Bodien te strikken... voor de uitzetting van 10 juli. Dus dat duurt nog even, want uh, we hebben het, uh, 19 juni niks. 26 juni niks. 3 juni ook niks. Maar dan uh, gaan wij uh, tussen op 10... En 24 juli wel wat doen. En ik hoor net dat ik ook de 17e nog in kan gaan vullen. Want dan uh, heeft de heer De Jong nog even een paar vakantiedagen opgenomen. Nou, ja, dat moet hij dan niet doen. Want dan ga ik die 17e ook fijn even invullen. Dus uh, dat betekent dat we waarschijnlijk uh, vanaf 10 juli even drie, uh, dagen, drie uh, donderdagen achter elkaar... wel wat hebben in deze studio. Uh, want dat is een beetje gebaseerd op de bezetting als het gaat om de videoproductie. Uh, dat is een beetje het uh, verhaal. Maar Bodin komt dan uh, in ieder geval op 10 juli. Daarvoor hoorde je de autoriteit met je moeder. We gaan uh, even kijken. We gaan uh, zo langzamerhand een beetje een eind aan dit uur maken. Want ja, uh, er komt ook nog uh, wat, uh, wat aan uh, wat betreft het nieuws. Uh, want uh, ik ben verkast. Er uh, dus is weer een uh, singer-songwriter uh, zo leuk uh, geweest... om dat ook in de stories te gaan delen via de sociale media... En Ja, dan weet je het wel. Dan, uh, dan ben je aan de beurt. En die persoon, uh, die, die woont ook eens antwoord. Ja, want anders gebeurt dat natuurlijk niet. En uh, ja, dan ben je gisteren klaar met je werk. Kom je uh, deze persoon tegen en die denkt... Ja, leuk. Ik ga daar eens even wat over zeggen. Ja, en voor mij dan denk ik... Oké, okay, jij hebt wat uh, over mij gezegd. Dan betekent dat, uh, dat jij ook in de buurt bent om uh, gehoord uh, te worden in deze uitzending. En dat is... Ruud Haveling, want uh, daar heb ik het over. Want dat is de man die het uh, heel erg mooi had uh, gedeeld. En dit komt van dat album wat hij in 2023 heeft uitgebracht. Feeling Alright. En daar sluiten we dit eerste uur mee af. MUZIEK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 I've got no place to be and I'm not making any plans It's been a long time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 And all the laughing and the crying, and everything I thought. You do please tell me that you want me. Definitely our dreams will come true. never, ever treats me wrong well. The, The wind stand beside me, me These dreams are like mine In a fancy world is A very different soul divine Wanna be with somebody